Radio, radio, lucht. Hallo, hallo, daar zijn we dan. Een uur lang lucht. Experimentele radio, gemaakt door enthousiaste studenten van de Kunstacademie in Den Bosch. Lucht. Lucht. Lucht. Blijf luisteren voor meer lucht. Wat is nou het mooiste geluid op deze aarde? Wat vind je je mooiste, je mooiste geluid? De stilte van de woestijn. En waarom is dat je mooiste geluid? Omdat je helemaal geen geluid hoort van, uh, van de buitenwereld of van auto's of uh, beesten of mensen. Je hoort echt alleen maar de stilte zoals ik hem nog nooit ergens gehoord heb en dat, uh, ja, dat is prachtig. Want je hebt dat meegemaakt, de ja. stilte van de woestijn. In Egypte, onder de, onder de sterren, hebben we daar bij Bedouinen gezeten. En toen heb ik gevraagd om een minuut stilte, om eens te luisteren hoe dat nou is, hoe die stilte nou klinkt. En dat was heel bijzonder. Ga er nou eens van uit dat alles uit te drukken valt in een geluid. En nu Christiana, met ons fashion segment. De zon? De zon. Eh, uh, And there's no heaven And it's easy if you try Radio, Radio. Lucht. Tijdens deze uitzending Komen er een aantal rare, bijzondere geluiden langs. Dit zijn geluidsimpressies van objecten uit de natuur, bepaalde emoties en gevoelens. snoezel snoezel snoezel mm. Is iets zweverigs iets iets uh, oh oh <laughs> fluitachtigs pamfluitachtigs zo weet je wel van, uh, dan weet je het rustig gespeeld oh Liefst geluid. Um, ik denk het geluid van een V8 motor. V8 motor. Acht cilinders. Hoe dat uh, in een Amerikaan. Dat vind ik een heel vertrouwd geluid. Een heel mooi geluid, iets wat in beweging is. Iets wat je ook heel goed kan horen dat het in beweging komt. En als je een beetje een goede motor hebt, dan de kracht die er vanuit gaat zeg maar, die erin zit en het zware uh, klappen van de cilinders, dat, vind ik, dat vind, ik mooie, vind ik een mooi geluid. Vertrouwd geluid. Dat je daar, dat je daar nog echt op kan bouwen zeg maar, op dat geluid. En wat ik een heel mooi geluid vind is uh, <coughs> zwaluwtjes helemaal hoog in de zomer boven in de, in de hemel op zoek naar insectjes. Dus het kleinere schirp uh, helemaal heel hoog boven iets terwijl het verder om je heen dus stil is. En daarbij hoort dan wel dat je een, uh, een zwoele avond hebt. Waarbij je bijvoorbeeld in de buitenlucht ligt en dat je de zwaluwtjes hoog hoort tjirpen. en die uh, ja, dat vind, ik mooi. dat vind ik ook een mooi, mooi geluid, dat vind ik dat. Het is eigenlijk twee hele grote contrasten. zal ik geweld geweld met, uh, met natuurlijke uh, rust. Dat is duidelijk. Lucht. Lucht. Radio. Radio lucht. Ik heb geprobeerd een beeld om te zetten naar geluid. Kijk maar eens even met je oren. LIEVELINGSGELUID! Tjee, mijn favoriete geluid zeg. Um, ja, ik denk dat dat uh, met water te maken heeft. Dus uh, ja, bijvoorbeeld het ruisen van de zee of uh, het, het kletteren van die zee tegen rotsen aan of, uh, of een watervalletje of zo. Okay. ja. En waarom is dat je favoriete geluid? Waarom is dat voor jou zo'n belangrijk ja. Dan kom ik toch een beetje tot rust. En uh, ja, het is toch ook, ook uh, net of het reinigend is. Het maakt dingen schoon, daar uh, lijkt het dan op. En het is puur. Ik denk dat dat er ook mee te maken heeft. Het is misschien wel, wel uh, de oertoestand uh, van de aarde, zelfs. Yeah, I've <coughs> <coughs> <coughs> Die ruis. Oei, oei, oei. Wat is je favoriete geluid, het geluid wat je het liefste hoort van deze hele aarde? Wat is je favoriete geluid? Geluid van mijn telefoon, sms of bel, maakt niet uit. Want? Want dan heb ik vrienden en is er iemand die aan mij denkt en... Dat is leuk. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Luisteraars, we gaan luisteren naar een interview met Tim Timmermans. Een van de leden van het bovenzoomensemble Ensemble, genaamd Diapasson. Maar eerst horen we een gedeelte van een muziekfragment van Diapasson zelf. Waarin zangers de toon van de kleine gong overnemen en klankschalen een akkoord vormen. Ja. Nou, Diapason is een boventoonensemble. Het boventoonensemble komt uit Oosterhout. En wat wij doen is, wij maken heel rustgevende muziek. En dat doen we met verschillende etnische instrumenten. Waaronder Diziridus, fujaras dat zijn boventoonfluiten. Tampura's, dat zijn snaarinstrumenten uit India. Gebruiken we gebruiken meer zang ook, boventoonzang. Een van de dingen die we die, die karakteristiek proberen te benadrukken in onze muziek zijn ook de boventonen. Vandaar boventonen ensemble. En die kan je in dit instrument ook goed terug horen op zich. Boventonen, dat zijn uh, tonen die boven een harmonische toon zitten. Met behulp van bepaalde instrumenten, ook met behulp van bepaalde zang, kan je die tonen benadrukken. En dat is wat wij proberen te doen ook om mensen die boventonen te laten ervaren. Nou, als je goed luistert naar die sandawa, dan kan je ook die boventonen terug horen. We gebruiken dat soort instrumenten omdat ten eerste alle, alle leden van Diapason heel erg geboeid zijn door um, het geluid en het geluid specifiek. Dus hoe een bepaald geluid overkomt en wat het met personen doet. Dus, dus bepaalde geluiden voel je heel diep van binnen, heel diep in je ziel. En ja, die geluiden proberen we op te zoeken en door bepaalde combinaties te maken, proberen we dan mensen een heel in een heel rustgevende stemming te krijgen. En daar zijn juist die instrumenten heel geschikt voor, die we dan gebruiken. Bijvoorbeeld ook verschillende soorten gongs, of verschillende toonhoogten. Als die aangeslagen worden, dan komt daar een vibratie vanaf die heel diep door je lichaam heen gaat. Nou, dat kan heel aangenaam zijn om, die, om dat te voelen. Nou, bo boventoon zingen is iets wat oorspronkelijk komt uit Mongolië. Of eerder Tuva, dat is een land tussen um, Siberië en China in. En daar uh, doen herders doen dat. Die bezingen de, de natuur, de bergen, de rivieren. En die doen dat door middel van boventoonzang. En dat wordt daar van vader op zoon overleverd. En dat, dat is dus zang waarin je dan... Datzelfde doet als met die instrumenten, dus probeert die grondtoon weg te drukken en juist die boventonen eruit te halen. Bij zang is dat nog iets specifieker hoorbaar, omdat het lijkt alsof er over de echte zang heen gefloten wordt. Dus Men, men zegt ook altijd, als men voor de eerste keer boventoon gehoord heeft, boventoon zang gehoord heeft, van wie was er nou aan het fluiten daar op de achtergrond? Terwijl dat eigenlijk gewoon de zanger zelf is die dat geluid maakt. Hmm. Luister eens. We gaan zo luisteren naar de soundscape van Katja Nieuwenhuizen. De Hallen, 148 tot 149 West-Oost. 412 tot 413 Noord-Zuid. Achter volgens kan je luisteren naar het hoorspel van Tilban Harpen en Marcel Dingemans. Maar nu eerst nog een bijzonder ander geluid. Boing. Ja, ik zie het. Ja, brandt je benen ook nog zo? Uh, ik heb het net geblust. Ik had oh. een restje bier. Ah ja, dat, dat is slim van jou, ja. Ah oh, ja. Uh, um, oh leuk dat we weer meer mogen rijden. Ik vind uh, het prettig. Maar ik weet niet, ik vind het een beetje raar, want die, die, die kan... Karl... Die, die zegt helemaal niets. Ik maar kan die... het niet zo goed zien, maar... Die heeft wel een raar oh, hoofd. Nou, een slecht. raar hoofd. Ja, ja, ja een beetje hoekige. Ja. ja. Hmm. De, is de robot of niet? Zullen we even gewoon. We uh, vragen het aan hem. Dat is een goede. Uh, Heb je ook op Mijn hoofd. Uh, nee, nee. Uh, hey. Hartstikke ja, nee, uh, hoog, uh, heel beleefd. En heel charmant vier hoofd ook. Ja, ja, en vooral dat doet dat, uh, dat hij met dat uh, ja, een goede driehoek uit. wat daar zo blinkt. Genetische heel mooi, baal, denk ik. Oh, uh, uh, Is, maar, er, werkt is ook het daar een teprikode? Goed gezien. Hey, shit! Die, die heeft een tape recorder hoofd. Ja, dat, dat niet, zeg! Man mastered de man was the lord of the man was the lord of the sea. the lightning Interview met kunstschilder Marjolein de Wit. Ze is in 2002 afgestudeerd aan de Academie Sint-Joost in Breda. De Wit schildert op de traditionele manier omgevingen op doek. In haar schilderijen zijn op het eerste gezicht alledaagse situaties te zien in bepaalde landschappen of ruimtes. Maar bij het bekijken wordt de toeschouwer al gauw overvallen door een benauwd onbestemd gevoel. Er klopt iets niet. We gaan in het interview met Marjolein niet specifiek over haar werk praten, maar over de periode na de kunstacademie en dan met name hoe ga je te werk als je net bent afgestudeerd. Kijk, volgens mij, als je van de academie komt, kijk jij zit op je atelier en niemand is bekend met jouw werk en niemand weet dat jij er bent. Dat, dat je toch, is het belangrijk dat je dan op een bepaald manier je werk naar buiten brengt. Nou, de MBKS is volgens mij bij uitstek een goede gelegenheid of een goed initiatief om dat te doen. Zij hebben een bestand van kunstenaars en je kunt daar iets van. Als je, je inschrijft, iets van tien werken op uh, beeldmateriaal inleveren. En dan hebben ze een soort van, uh, van grote computer waar dat allemaal in zit. En dan komen dus ook bedrijven uh, die kunstenaars zoeken voor projecten of voor opdrachten... ...of nou ja, dit soort projecten als match komen in die computer zoeken en neuzen naar kunstenaars die ze interessant vinden. Dus uh, NBKS is heel laagdrempelig om je als jonge kunstenaar daarin te kunnen schrijven... En ze hebben gewoon heel veel kansen en ze doen heel veel goede dingen, speciaal voor jonge kunstenaars. Ik ben toen eigenlijk na Match meteen in een project gerold, dat heette de 70 Show. En dat was een, een samenwerking tussen twee galerieën, Galerie Willy Schoot en Galerie Livingstone. En van elke galerie kwamen drie jonge kunstenaars en die, wij waren allemaal geboren in de jaren zeventig. En dat was zeg maar wat ons bond. En het onderzoek was dan min of meer... Uh, wat dan de relatie was tussen het werk? Gaat het allemaal over hetzelfde? Is dat heel anders? Wat, wat, wat houdt de generatie zeg maar, die in die tijd geboren is, waar houden die zich mee bezig? Dat was dan het onderzoek van de Seventies Show. Nou, dat heeft, is uitge heeft uitgemond in een uh, aantal tentoonstellingen, even rondgereisd. Het was begonnen op de Art Rotterdam. En uh, we hebben vervolgens tentoonstellingen gehad bij Willy Schoots, bij Livingstone... ...maar ook in, bij Galerie Le Bisset in Frankrijk en bij Galerie Horst Dietrich in Berlijn. En je maakt dan dus zo'n tentoonstelling met een aantal kunstenaars. Ik kan me voorstellen dat het ook best lastig is, want je moet samen in één ruimte vaak een expositie maken... Zijn er dan dingen waar je tegen aanloopt? tentoonstellingen bij de galerie niet, want vaak, uh, zeker bij groepsentoonstellingen, dan richten we de mensen van de galerie of de galeriehouder zelf een tentoonstelling is dan in. Dus dan heb je daar als uh, kunstenaar niet zoveel mee te maken. Maar we hebben bijvoorbeeld ook vanuit uh, dat ateliercomplex waar ik zat met een aantal kunstenaars. Uh, zelf een, uh, een tentoonstelling op, op touw gezet. Omdat uh, we moesten uit dat pand weg. En we wisten dat dat zou gaan gebeuren. En toen dachten we, goh, dan is het eigenlijk wel leuk... als we nou nog eens met z'n allen een keer een tentoonstelling maken. Dus dat, uh, uh, nou, dat was het idee. En dat moest toen gerealiseerd gaan worden. Nou, dat viel nog niet mee. Want we hebben natuurlijk, er was geen geld. Dus wat ga je dan doen? Subsidies aanvragen. En uh, ja, dan kun je op verschillende plekken terecht. Nou, wij deden dat... Um, Alleen binnen Breda, want uh, de tent hoogstemming viel ook alleen in Breda. Dus we hebben bij de MBKS subsidie aangevraagd. Er zijn uh, best wel veel mogelijkheden ook voor jong kunstenaars. En bij Accu, dat is vanuit de gemeente. Nou hebben we allebei gehad en uh, toen konden we dus aan het werk. En toen hebben we met, ik denk in totaal, als ik het goed zeg, tien kunstenaars uh, in gebouw F aan de Bosstraat een uh, uh, een pand wat, wat leeg stond, konden we gebruiken daarvoor. We hebben een tentoonstelling gemaakt en dat werd, daar werd zo goed op gereageerd... dat uh, we uiteindelijk ook een voorstel kregen van een galerie... om in de zomer dezelfde tentoonstelling, of tenminste met dezelfde mensen... ook een tentoonstelling daar te maken. Maar dan is het denk ik, want je hebt een bepaald gebouw... dan is het wel passen en meten van... Uh, uh, ik wil dit stukje of ik wil dat stukje, hoe gaat dat dan? Nou, dan, dan loopt we dus wel tegen ding op... in die zin dat je met z'n allen één tentoonstelling moet maken... En uh, ja, iedereen heeft een net een ander idee of net een andere mening. En dan is het net zo lang passen en meten totdat je denkt, oké, okay, nou hebben we een goede tentoonstelling. En dat uh, duurt soms twee of drie dagen. Ja, dat is ook wel heel leuk natuurlijk. Ik denk dat je daar heel veel van leert om dat zo samen te doen en dat, uh, om dat zo op te pakken. Ja, nou ja, wat, wat ik gemerkt heb is, en mijn eerste tentoonstelling was dan bij een kunstenaarsinitiatief, uh, zeg maar, Poemt. Uh, dat, dit is wel moeilijk ook om een goede tentoonstelling te maken. Om de dingen zo op te hangen uh, dat je denkt, van nou zo is het goed. En je, je krijgt er natuurlijk op school wel wat van mee, omdat je moet inrichten voor een uh, beoordeling. Maar een beoordeling is ook vaak gewoon inzicht geven in je ontwikkeling en wat je gedaan hebt. Dus dat is niet alleen een presentatie. En uh, nu, nu gaat het voor, voornamelijk ook... Uh, om te presenteren. En dat is, ik vond dat helemaal nog niet zo makkelijk. En het mooie van dan zeg maar laagdrempelig beginnen... is dat je dat ook heel goed kunt oefenen. Dus een kunsthuis initiatief of een MBKS... het is ook gewoon goed oefenen. Oké, okay. Nou, dankjewel uh, voor dit interview. Graag gedaan. Een geluidsimpressie van een uitgestrekt landschap waarin mechanische apparaten, vliegmachines, belletjes, blikken platen en een zwerm vogels elkaar opzoeken. <totstuk> 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, Radio. Radio Lucht. Luisteraars, dit was weer een uur lang lucht. Ik wil Katja bedanken voor de soundscape en Tilman en Marcel voor het hoorspel. En natuurlijk alle andere luchtmakers en luisteraars.